Alhamdulillahil ladzi anahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Ma allahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa shadu la ilaha illallah, ma'ahu la sharika Wa shadu Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma naat Natf van drie jaar stille verkundiging werd de profeet vrede met hem voor het eerst opgedragen zijn verkondiging kenbaar te maken Allah subhanahu wa ta'ala droeg zijn boodschapper op dit te doen middels de volgende woorden fasda bima tu'mar wa anil al Hijr, vers nummer 94 en daarin staat verkondig Daarom openlijk hetgeen jou is bevolen en wend je af van de veel goden aanbidders. We hebben gezien in de vorige twee lessen dat de profeet Vrede zij met hem in eerste instantie werd opgedragen om in het geheim zijn boodschap aan de mensen te verkondigen. En hij bracht de metgezellen bijeen in het huis van Arqam. Ibn Abil Arqam en we zeiden de vorige keer dat dit huis van Ibn Abil Arqam alle scholen overtreft want nog nooit heeft een school leerlingen voortgebracht die deze metgezellen kunnen overtreffen ik heb de vorige keer ook gezegd je hebt hier te maken met de beste leraar de profeet vrede zijn met hem de beste leerlingen. De metgezel. Ook al Allah wil tevreden met hen zijn. En je hebt te maken met de beste leerstof. Namelijk de openbaring van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus het kan ook niet anders. Dan dat er uit dit school mensen voortkomen. Die de geschiedenis zouden veranderen. Verkondig daarom openlijk hetgeen jou is bevolen. Daarna werd de profeet opgedragen om zijn boodschap veranderen kenbaar te maken hierna begon de profeet vrede zijn met hem met behulp van zijn metgezellen de boodschap van de islam luidkeels aan de man te brengen het was niet meer in het geheim nu werd er gewoon openlijk gesproken over de islam daarbij werd dus bij deze uitnodiging daarbij werd de nadruk gelegd op de verwerpelijkheid van het aanbidden van valse goden en het aan het licht brengen van de dwaling en onwetendheid van het volk van Mohammed sallallahu alayhi wa En de profeet en zijn metgezellen wisten steeds sterke bewijzen naar voren te brengen. En slaagden er keer op keer in om de tegenargumenten van Quraysh te weerleggen. Het kan ook niet anders. Valsheid kan het niet opnemen tegen de waarheid. Als men goed onderlegd is, het bewijzen en weet wat zijn geloof inhoudt, dan kan niemand van hem winnen. Niemand kan hem van de wijs brengen, staat niet. En dat konden de moslims als geen ander. Dit dreef Quraysh ertoe om de discussie te mijden. En over te gaan tot gescheld, getier, foltering enzovoort. Ze hebben in eerste instantie geprobeerd Onmiddels het aangaan van een discussie, onmiddels praten, dialoog voeren, hebben zij geprobeerd de moslims van hun gelijk te overtuigen. Maar aangezien zij dat niet konden, wat hebben zij gedaan? Zijn ze overgegaan op gescheld, getier, geweld. En ga zo maar door. En dat is niks anders dan een blijk van onmacht. Hiermee was dan ook het begin ingeluid van de leidensweg van de moslims. Waaronder de profeet vrede zij met hem... ...die ondanks de bescherming van zijn oom Abu Talib... ...niet helemaal ongeschonden is gebleven. En ook hij, sallallahu alayhi wa sallam, ...werd het mikpunt van vernedering, van spot, van smaad en van geweld. Ook de profeet Mohammed vrede zij met hem... Had het zwaar te verduren. En dat geldt voor iedere verkondiging. Dat geldt voor iedere boodschap. Boodschappers worden niet met open armen ontvangen. En hoe vaak hebben wij niet de overlevering aangehaald. Waarin staat dat de profeet heeft gezegd. in Oftewel degene die het meest beproefd zullen worden. Dat zijn de profeten. We kennen profeten die geschoffeerd werden. We kennen profeten die met stenen werden bekogeld. We kennen profeten die zelfs gedood werden. Dus ook de profeet, wa sallam, zoals ik eerder zei, werd het mikpunt van spot, vernedering, smaad en geweld. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, overlevert toen de volgende vers werd geopenbaard: ashiratak al Wacht voor jana al Allah subhanahu wa ta'ala openbaarde de volgende vers. Oftewel een interpretatie van de betekenis: En waarschuw jouw naaste familieleden. En stel je zachtmoedig op tegenover de gelovigen die jou volgen. Indien zij jou dan niet gehoorzamen. Zeg, ik pleit me vrij van hetgeen jullie doen. Surat al-Shu'ara, 214 tot en met 216. Daarna zegt Ibn Abbas, na het openbaren van dit vers: vertrok de boodschapper van Allah, vrede zij met hem, en beklom de berg van Safa en riep Wa sabaha. Dit is een noodkreet die de Arabieren gebruiken. Waarop zij, dus de mensen, zeiden, wie is dit? En zij verzamelden zich bij hem. En hij vrede zij met hem, zei toen, als ik jullie vertel, dat er achter deze berg paarden, oftewel een leger, in aankomst zal zijn, zouden jullie mij dan geloven? Ze zeiden, we hebben jou nooit betrapt op een leugen. Hij zei waarlijk, ik ben een waarschuwer die tot jullie is gestuurd om jullie te waarschuwen voor een ernstige bestraffing. Abu Lahab zei, mag jij vernietigd worden? Heb je ons hiervoor verzameld? En hierop werd de volgende sora geopenbaard. Tabbat <tied> yada Habin watab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla hab. Oftewel, vernietigd zijn de beide handen van Abu Lahab. En vernietigd is hij. Hij zal geen profijt hebben van zijn bezit en wat hij pleegde te verdienen. Hij zal een verlammend vuur binnentreden. En ook zijn vrouw, de draagster van brandhout, om haar nek een taal van vezels. Surat al -Massad. Deze overlevering is na te lezen in Sahih al bukhari Maar laten we even kijken naar deze overlevering. In eerste instantie werd een vers geopenbaard. Waarin de nadruk wordt gelegd op het verkondigen van het woord. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wordt opgedragen. Om het woord richting de mensen te verkondigen. En dan wordt er tegen hem gezegd. Stel je zachtmoedig op tegenover de gelovigen die jou volgen. Zachtmoedigheid is gewenst. Beste mensen. De profeet zegt in een prachtige overlevering. Má kána riftofí she'ín illá Hij zegt als een zaak gepaard gaat. Met zachtmoedigheid. Wat is dan het resultaat. Die zaak. Zal daardoor. Mooi worden gemaakt. Zachtmoedigheid zal de zaak sieren. Zegt de profeet. Toen de profeet deze woorden van Allah subhanahu wa ta'ala ontving en hij vertrok en hij ging naar buiten en is op Safa gaan staan hij beklom de berg van Safa en richtte zich tot de mensen en riep wa een noodkreet als jij deze woorden in de mond neemt dan denkt iedereen dat het gaat om een gevaarlijke zaak een serieuze zaak een dreiging er is iets aan de hand. We moeten bijeen komen. En natuurlijk zoals gewoonlijk. kwamen de mensen bijeen. Rondom de profeet vrede zijn met hem. Toen zei de profeet. Alayhi wasallam, en het was bedoeld. Om natuurlijk iets bevestigd. Te zien worden. Wat zei hij. Hij zei als ik jullie vertel. Dat er achter deze berg. Paarden. Een leger. In aankomst zou zijn. Zouden jullie mij dan geloven. Toen zeiden ze. Allemaal, volmondig, unaniem, we hebben jou nood betrapt op een leugen. Zo stond hij bekend onder zijn mensen. En daarom, toen Herakle een vraag voorlegde aan Abu Sufjan. toen hij aan het informeren was over de profeet vrede zijn met hem, wat zei hij tegen hem? Hij zei: Heeft hij ooit gelogen? Hebben jullie hem ooit betrapt op een leugen? Toen zei Abu Sufjan. die toen de tijd een ongelovige was. Hij zei nood. Toen zei Herakim, iemand die de durf niet heeft om te liegen over de mensen, of tegenover de mensen, zal zeer zeker niet de durf hebben om te liegen over Allah. Na dat te hebben gezegd, dus dat zij hem nooit hebben betrapt op een leugen, zei hij, waarlijk, ik ben een waarschuwer, die tot jullie is gestuurd om jullie te waarschuwen, voor een ernstige bestraffing. Abu het zijn eigen oom... Die zei tegen hem... Tebenlek. Dat is een groot woord. Dat is een scheldwoord. Hij zegt... Tebenlek. Oftewel... Mag jij vernietigd worden. Heb je ons hiervoor verzameld? Is dit waar het allemaal om gaat? Dan moet je je voorstellen... Hoe de profeet zich op dat moment voelde. Je kan het van iedereen verwachten... Maar niet van je eigen oom. Kijk, als jij... te kijk wordt gezet... Door andere mensen... Dat is niet leuk... Maar het is minder erg dan wanneer jij te kijk wordt gezet door je eigen familieleden. Je oom zegt tegen jou, "Tebbellek." En de rest houden we voor de volgende keer inshallah.